De laatste plek waar vluchtelingen via Servië nog Hongarije binnen konden komen is dicht. Tot middernacht mochten mensen nog de grens over, daarna werd het hek gesloten. Hongarije stuurt vanaf nu vluchtelingen bij de grens met Servië terug als zij in dat land geen asiel hebben aangevraagd. De regering zegt daarmee de internationale regels te volgen. Steeds meer Nederlanders zeggen weer dat ze goed kunnen rondkomen. Vorig jaar was dat 46%, nu 56%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 Het weer, het is wisselend bewolkt en buiig met een kleine kans op onweer. De meeste neerslag valt in het noordwesten. Er staat veel wind, vooral langs de kust. Het zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt vandaag een graad of 17. Dit was het NOS. CFM. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A4 richting Amsterdam. Er staat 12 kilometer tussen knoopend Ipenburg en Zoetewoudendorp. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Hoorn en Pummerend Noord 7 kilometer. En verderop 5 kilometer bij de afwitweide Wormer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Del Zuid 3 kilometer door een kapotte auto. Daar is één rijstok dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrikilo, Ambacht en Sliedert Oost 8 kilometer. En vanuit Nijmegen richting Gorkum op de A15. de dus staat tussen Ochtend en Tiel 5 kilometer. A20 in de richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. Er ligt olie op de rijbaan. Daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel de linkerijs ook dicht. Het is vrij druk op de A27 van Breda richting Utrecht. Tussen Oosterhout en Gorkum 15 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. daar staat 5 kilometer file tussen Strandhorst en Nijkerk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, en dan zijn we dan weer voor op zondag met uh, Albert-Jan en uh, ja, aan deze kant Willem Bruist. Uh, Rob, uh, die uh, zit uh, nog heerlijk in Turkije. Oh, Rob zit in Turkije. Rob zit nog steeds in Turkije, ja, ah, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, waarom gisteren nog even gebeld, hè? Ja, dus, uh, dus uh, hij is helemaal gezetteld samen met uh, Maurice, de, onze collega Maurice en uh, David Leffert, uh, da Daan Leffert. Heerlijk een weekje uh, uh, ja, ontspannen in uh, Turkije. Ik denk, dus, uh, Vandaar dit gelegenheidsduo. Ja, dus, het uh, is toch wel uniek. Uh, <laughs> allebei, we spreken allebei vloeibaar Nederlands. Ja, vloeibaar. Ja, vloeibaar Nederlands, accentloos vooral. <laughs> Goed, luisteraars. Zondag 13 september 2015. Zandvoort op zondag. Uh, drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Maar ja, ik kan bijna zeggen, het is KLM Open Radio. Want uh, zoals u ongetwijfeld weet is vandaag de beslissende dag... Uh, tijdens het KLM Open 2015... wat verspeeld wordt op de Kennemer Golf Country Club... We gaan regelmatig schakelen met de baan, want daar is voor ons aanwezig David Habich. Hij volgt momenteel Joost Luiten, die momenteel op de 16e hole is aangekomen. En een scoren heeft van min 11. En hij gaat ons daar straks een verslag van doen. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk de vaste onderwerpen, zoals u van ons gewend bent. Om half vier de evenementenagenda, dus houdt u pen en papier bij de hand want er zijn van allerlei leuke evenementen aan de gang op dit moment zelfs... en komende week en komend weekend. Dus houd u pen en papier bij de hand, want momenteel kunt u als u wilt... naar de Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein... en om half drie begint het Jazz in Zandvoort circuit weer te draaien... met special guest Scott Hamilton in gebouw De Krocht... Half drie hebben we natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht... van onze weerman Lex van der Hoorn. Half vijf, het dieren van de week, die luistert naar de naam Jara En het gedicht van de dag, Willem. Ach, het wordt weer een tranen van het eerste uur. Nou, Zo ik, gevoelig. Uh, ik, ik, ik voel alweer iets opkomen hier. Liefhebbers daarvan <tie> moeten nog even geduld hebben. Rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de dag. En die luistert naar de titel Hemel op aarde... Verder in het laatste uur hebben we natuurlijk Kardo via Pit Report, sportkort. We kijken even naar de US Open en dan hebben we het over tennis. En uiteraard volgen we voor u ook de Eredivisie Voetbal. Waar vandaag om half 1 El Clasico der Lage Landen is begonnen. FC Groningen tegen Heerenveen. Tussenstand. Drie tegen 1. Dat blijft toch altijd een beetje een hekelpunt... want jij trekt toch altijd een beetje naar de Groningen toe, hè? Ja, ja nee, daar kan, kan er niks en, aan doen. Dat en ik, er ben, ik ben dan meer de kant van Twente en de Graafschap, natuurlijk. En dan krijg je druk dit jaar. Ik creëer het hartstikke druk, schrijf je erover uit. <lacht> <lacht> en veel muziek. Wat dacht je hiervan?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 That's why God made the radio van, van de Beach Boys. En ik moet heel eerlijk zeggen, uh, maar goed, dat komt weer een beetje door, uh, door Albert Jan natuurlijk. Ik ken het nummer van de Beach Boys niet. Dit is een vrij nieuwe. Deze is nog maar twee jaar oud. Is dat zo? Twee of drie jaar max. Ja, ik ben gestopt je, je... in, uh, in 19, uh, 19, uh, 1972 eigenlijk. Ja, nee, maar ze zijn nog still going strong, heet dat. Ze leven allemaal af. Ja. Nou, nee, dat niet. Dat maar... niet. De overgebleven, nou ja, nogmaals, dit nummer is twee, drie jaar oud... dus nog redelijk recent. Je zou zeggen, het is een heel oud nummer, maar nee, het is van deze tijd. Nou, hij komt zeker bij mijn Dela Top 10 te staan. Ja, en absoluut. doet mij goed. Oké. Okay. Uh, uh, luisteraars uh, en kijkers, we gaan even een update uh, over, geven over het KLM open. Daarvoor gaan we terug naar gisteren, toen, alles, toen de derde dag was verspeeld. Er is momenteel volop actie in de baan... en daarover hoort u verder live in het programma... live verslag van David, die gaat ons bijpraten. We gaan even terug naar gisteren... want het KLM Open 2015 krijgt met zo goed aan zekerheid... grenzende waarschijnlijkheid geen Nederlandse winnaar. Op de derde dag van het KLM Open kon Joost Luiten de opgelopen schade van een dag eerder niet wegpoetsen. Zijn rol lijkt uitgespeeld. Wel zijn er nog vele andere gegarigden... Luiten besefte maar al te goed dat hij op moving day... want zo heet de derde dag... een heel lage score had moeten neerzetten... om vandaag nog om de hoofdprijs mee te kunnen doen. Zijn ronde in 68 slagen, dus twee onder de baan... was niet laag genoeg en deed hem buiten de top 20 belanden. Het is op papier een betere score dan vrijdag... maar ik had toch liever dat niet die bogies gemaakt had... op de holes 13 en 14. Die nekken me, dat, dat waren domme fouten op holes... waar je eigenlijk geen fouten mag maken, spaarde Luiten zichzelf niet. Ook wil Besseling kon zaterdag geen terrein winnen. De enige andere Nederlander die de kut haalde... bleef keurig onder par 69... maar leefde met, leefde met dat resultaat wel een paar plaatsen in 39ste. Bovenin in het klassement is het niet niettemin heel spannend. Twaalf spelers staan nog met één slag te gaan... op vijf slagen of minder van de twee koplopers na drie dagen. De Spanjaard Rafael Cabrero-Beo en de Engelsman Lee Sletterly... die vorige week ook al in Moskou een toernooi won. Beiden staan op min 16 na drie dagen... Tot de naaste belagers boren ook enkele spelers... die eveninig dit seizoen al het zoet der overwinningen smaakten. De Belg Thomas Pieters bijvoorbeeld. Echt een verrassing, ook deze vier dagen tijdens het KLM Open. Hij won twee weken terug in Tsjechië... zijn eerste toernooi op de Europese Tour... en is nog steeds hot, zoals dat dan heet. Hij had een van de beste ronden van de dag, 62 slagen... en ligt twee slagen achter de leiders... die ook op de huid worden gezeten door Paul Lawrie, de Schot, winnaar van het Britse Open in 1999... begint vandaag met één slag achterstand... Laurie, het is aan mij en niet en de andere boys... Om, te, om de leiders vandaag op te jagen en de achterstand snel goed te maken. Dat, dat kan, maar dan moet er wel een heleboel gebeuren. Nou, ik kan u alvast mededelen. Er gebeurt momenteel een heleboel qua scores. Maar daarover later in het programma meer live... vanaf de Kennema Golf Country Club van onze collega David Habig. <tied> En met snerende gitaren verlaten wij de nummer weer. En uh, heb ik nog een mooi berichtje van uh, het KLM Open. En wel, dat gaat dan betreft dan in dit geval uh, de speler Wade Ormsby. Wade Ormsby zal zich de derde dag van het KLM Open nog lang heugen. De Australiër maakte uh, gisteren op de Kennemer in Zandvoort een hole-in-one... op de door Warsteiner gesponsorde elfde hole. Hij won daarmee, en dan komt hij één jaar lang Warsteiner Premium Pils... De Australië was erg blij met zijn prijs. Of ik een bierdrinker ben? Ik ben een Australiër. Ik heb thuis genoeg vrienden die me kunnen helpen met deze voorraad. God toch, god toch, god. Nou, als Kwekkerboom ooit zo'n actie doet, ga ik golven. Wilco Geers, brandmanager van Warsteiner Benelux. Een fantastische presentatie van Ormsby. We gaan onze Australische Warsteiner-collega's inschakelen... om hem een jaar lang te voorzien van Warsteiner Premium Pils... Hopelijk herhaalt uh, iemand deze topprestatie morgen, dat is vandaag dus... zodat we net als vorig jaar twee holes-in-ones kunnen bijschrijven op onze Warsteiner-hole. Uiteraard mag Joost Luiten dat ook doen. Of hij dat doet, hoort u verderop in dit programma. Voor Ormsby kwam de hole-in-one op de part 3 van 144 meter lang op een verrassend moment. Hij had net op de hole ervoor een dubbel bogey gemaakt. Ormsby begon als een van de leiders aan de derde dag... maar zakte ondanks de hole-in-one weg uit de top 3. Het was overigens de tweede hole-in-one van de dag. Eerder op de dag had de zweet Magnussen Carlsen op hole 8 hetzelfde gepresteerd. Op die hole stond helaas voor hem geen prijs. Wel was zijn ace de veertigste hole-in-one in 2015 op de European Tour. Een record in de geschiedenis van de Europese golf. Laat ook niet onvermeld dat op afgelopen woensdag de Tom Watson... ik zou het bijna zeggen de, de, de, de gast uit Amerika die bezig is met zijn afscheidstoernooi ook al een hole-in-one uh, tijdens een Pro-M noteren... waarvoor hij een heerlijke fles champagne van toernooidirecteur... Daan Sloter mocht ontvangen. Tot zover. Nou, we gaan eens even kijken wat ik dan nog heb natuurlijk. Ja, we gaan weer terug naar de muziek. En dan gaan we straks naar het weer. Ja, luisteraars, uh, we hadden zojuist uh, uh, Now That We Found Love van Third World. En we zouden naar het weer gaan, maar de actualiteit haalt ons in. We gaan live overschakelen naar de Kennenburg Golf Country Club... waar voor ons aanwezig is David Habich. David, praat ons eens even bij. Ja, wat, waar zal ik gaan beginnen? Uh, bij het begin. Uh, ja, wacht even. Ik moet even... Ik, ik, ik hoor dat mijn echt aanstaat. Uh, ja, de, de, ik heb zojuist de Luiten zien binnengekomen... Hoor je nog? Ja, ja, ga rustig verder. Oké, okay. <laughs> okay, ja, uh, ik heb zojuist Luiten zien binnenkomen en die was, uh, uh, hoe zou ik het zeggen, echt not happy. Uh, uh, hij is uh, op min 10, geloof ik, geëindigd en uh, hij gooide met alles wat hij bij zich had, uh, gooi ja, hij gooide alles op het publiek in. Uh, <laughs> een beetje uh, frustratie. Dat is niet netjes, dat hoort niet bij een golven. Nee, nee, zijn petjes, balletjes. En vragen. Uh, uh, gewoon sowieso. Zo, zo, zo, zo, doen ze het altijd naar je kinderen? En toen natuurlijk die. Uh, ja. de, de handschoentjes. Die gaan allemaal naar. Uh, die gaan al, altijd naar de kinderen. Die staan, die staan op te wachten. Maar uh, nu uh, gooiden die het een beetje. Daar uh, waren ze echt mee, een beetje klaar mee. Hij laat zich wel kennen. Kan je trouwens meedelen dat hij op min 11 is geëindigd? Oh, min 11, ja, precies. Oké, okay. de laatste heeft hij geparkt. Ja, klopt. Uh, ja, oké. Okay, um... Ja, daarvoor uh, Andy Sullivan. Andy Sullivan. Dat was echt uh, nou die, die was ook gefrustreerd. <laughs> maar die bij hem zag je ook echt dat alles misging. Want alles uh, eindigde naast de baan. En uh, ja, uh, hij, hij raakte ze niet lekker. De uh, Andy Sullivan uh, die de, de astronaut uh, van vorig jaar. Oh ja, die, die Hollywood sloeg en die dat dus de, de, de, de reis naar de ja, buiten de, de atmosfeer had gewonnen. Maar die hij ja, toch uit. Aan zich voorbij heeft laten gaan, wijselijk. Ja, ja. <laughs> maar het ziet de spelers niet, hè, uh, dit gedrag? Nee, nee, nee, nee. Ze hebben gewoon best wel wat last gehad van de wind, denk ik, de afgelopen paar dagen. Nu valt het mee, trouwens. Uh, het was echt mega druk. En uh, het le leek ook alsof de spelers minder last hadden van, de, van het publiek nu. Dus, uh, minder uh, fototoestellen die afgingen en dat mm. soort dingen. Dus dat, dat was het dan ook niet. Uh, het was echt, uh, ja, Joost zat er gewoon niet lekker in. Nee, Wat wel, uh, noemenswaardig is nu, nu natuurlijk is uh, Pieters, de Belg. Ja, die, de, uh, de verrassing van het toernooi hè? Ja, die staat nu 1. Die staat op min 18. Oké. Okay. Dus uh, ja, zo, zojuist geüpdate ge in de app. Ja. Dus uh, ja, die, uh, die zit geloof ik in de ene laatste flight. Uh, zal ik even voor je nakijken? Ja, dat klopt. Die, speelt, die is om, uh, om, uh, om vijf over half één gestart, samen met Paul ja. Laurie. En dan krijg je daarna nog de, de leiders van na drie dagen, Lee Sletterly en uh, Cabrero Beo. Ja, Cabrero. En, uh, maar die Sletterly en die Pieters, die hebben de hele tijd uh, gelijk gestaan. Uh, en uh, er is natuurlijk weer een kans dat we een uh, play-off gaan krijgen tussen die Sletterly en die... Uh... Ja, een, een play-off, even, even voor de luisteraars, is dat uh, na, na dag vier twee spelers met dezelfde score, de hoogste score, binnenkomen. Die moeten dan een play-off spelen. En ik heb begrepen, die wordt op de achttiende hol verspeeld. Net zolang tot het één slag meer heeft dan de ander. Ja, dat is net als met Luiten en uh, Jiménez ja. uh, destijds natuurlijk. Dat, uh, dat zou fantastisch zijn. Als, toernooi, als toernooi-directeur wil je niets liever dat het, dat het, het toernooi eindigt met een play-off. Want dat is een, echt een apotheose. Ja. ja. Nou, ik denk nu ook dat al het publiek dat uh, zojuist uh, bij Joost uh, meeliep. Mee dat dat nu allemaal naar Pieters gaat, want uh, Pieters is nu ook wel een beetje een lieveling aan het worden. Ja, ja nu uh, zeggen wij natuurlijk het is een halve Nederlander. Ja, precies, uh, dat, mogen we, dat mogen we toch? Uh. Ga jij ook meelopen met die. ga jij dat ook doen? Ja, ik ga er nu, uh, nu zo direct eventjes heen. Ja. Uh, ik ga me opzoeken. Hij was nog maar halverwege hoor, geloof ik. Dus hij was uh, bij zes of zeven. Ik denk ja. dat hij nu misschien bij acht of negen is. Dus uh, maar, ik ga me erop zoeken. Maar vertel ook nog even over het historische moment wat jij hebt beleefd. Ik had het woensdag uh, tijdens de persconferentie van Tom Watson, de golflegende uit Amerika. Uh, die moest ja. morgen relatief vroeg de baan in, maar jij was er al bij. Ja, ik was natuurlijk als uh, een van de weinige uh, reporters al gelijk uh, ter plaatse, al gelijk met uh, Watson aan het meelopen. Uh, en uh, Watson die, uh, ja, die zag dat ook wel. Ik heb hem ook al eventjes gesproken. Uh, uh, dat was gisteren al. Ja. Uh, want de, de Marshalls waren hem even kwijt En ik had het toevallig wel gezien dat hij even naar de wc was ja. En nee, ik die ja. de Marshalls die waren hem kwijt Die dachten dat hij al voor ze voor liep ja. Maar uh, ja, dus uh, ik, ik heb hem eventjes op hem gewacht En ik heb hem eventjes de weg gewezen En uh, hij wist het wel hoor trouwens Maar, uh, ja, nee, doe, maar doe, doe. ik ben, ben even met hem meegelopen. gelopen Ja, nou ik kan je meedelen Hij uh, dus momenteel staat hij op de 47 e plek Hij is vandaag ja. min 2 gespeeld En totaal uitgekomen op min 7 ja, toch heel knap voor uh, ja, de baan die uh, niet helemaal ligt. Ja. Uh, uh, uh, ja, het is een, het is een vrij, uh, vrij snelle baan, denk ik. Dit, uh, uh, ja, ik weet niet, uh, het was niet, niet zijn ding eigenlijk. Nee, ik merkte dat hij... Uh, ja. maar, maar goed, na, na vele jaren aandringen van uh, de toernooidirecteur Daan Sloter... heeft hij eindelijk een ja gezegd. Ik heb ja. ook begrepen dat hij volgend jaar in Augusta... de golfliefhebbers weten dat die baan in Amerika ligt... Uh, officieel afscheid neemt van het, van het golf. Want hij zei ook tijdens het interview met Sport1... dat uh, hij heeft de lengte niet meer die de jeugd wel heeft. Ja. En uh, dus uh, deze baan kwam in, relatief gezien nog weer, weer goed uit. Maar Agosta is ja. vele malen langer. En ja. uh, de lengte heeft hij niet meer. Nee, dat, dat zag je ook. Je zag, hem, uh, je zag gewoon dat hij stukken minder ver sloeg dan, uh, dan zijn jongere tegenstander. Okay. Ook een Amerikaan trouwens, dus, uh, dat is ook nog wel een hilarisch momentje vanmorgen. Dat, uh, dat ze elkaar gingen, uh, die twee Amerikanen aan elkaar gingen voorstellen. Ja. Dus, het leek net alsof die andere Amerikaan niet wist wie Tom zo was. <lacht> oh jee, ja. <lacht> dat is een heel pijnlijk moment. <lacht> Goed, hey, uh, ik zou zeggen: uh, David, bedankt voor deze update. Uh, ja. Ren naar Thomas Pieters, de Belg, die, uh, die ja. momenteel de leider is. <lacht> en uh, we komen ja. verderop in het programma weer bij je terug. Is goed. Oké, okay, bedankt. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Please play. die Kingston Town en je luistert naar... Uh, hoe heet dat nou? Wat is, hoe heet het programma ook weer? Zandvoort op? Zondag. Heel goed. Ja, Zazo. Dat is, dat is zo makkelijk is dat. Te onthouden, hè? Goed ja. zo. Goed. <laughs> uh, ja, we, we werden dus onder, we, doordat we live uh, verbinding hadden met uh, de Kennemar Golf Country Club, krijgt u nu van ons het uh, weer voor de komende, van vandaag en de komende dagen, samengesteld door onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Vandaag, periode met zon en in de middag toenemende bewolking. Vanavond buien met kans op onweer, zwakke tot matige zuidelijke wind en de maximumtemperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden. Gaan we naar de maandag. Maandag blijft het wisselend bewolkt met opklaringen. In de middag buien, matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Maximumtemperatuur in Zandvoort is morgen 19 graden. De dinsdag, bewolkt met buien, stormachtige zuidwestenwind, windkracht 8. Dus ik zou zuidwesten maar weer opzetten. De maximumtemperatuur op de dinsdag komt niet boven de 17 graden. En dan de vooruitzichten voor de rest van de week. Een wisselvallig weertype. Dinsdag veel wind en tijdelijk frisser. In de tweede helft van de week afne afmerende, afnemende regenkans. Minder wind en meer zon. Dat klinkt goed. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur van Zandvoort is 19 graden. En de zeewatertemperatuur langs het strand circa 18 graden. Al dus Lex van der Hoorn. Ik vind het altijd mooi als het weer wat beter wordt en dan hoor je de natuur, je hoort de vogeltjes van om je heen en daar wordt als we allemaal te vrolijk van. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. Cause they know things that I don't know. Seven of them sitting on that wall staring at a lost soul and fly away too close to the window I'm looking for some info can I trust Google Maps as photographs what's flying like are you free above is it really not worth dreaming of or does that to get old not making love and alcohol or that track you wrote that made him all dance on the dancing flow but the dancing flow it ends that four when the dancing people have to go and there's nothing left for the future road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 But rain, but place snow and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine. Wayne Wait. Wayne Wait. Ja, en ik, ik heb deze uitvoering... die heb ik ook in de nacht gedraaid van, uh, van de reggae... en dat was een twaalf-minuten-versie. Zo, ja. Kun kon je even koffie drinken zeker. Nee, daar blijf ik erbij staan. Ik vind het zo geweldig mooi. Dan begint met bloed te borrelen, dat is lekker. Weet je trouwens dat er ook gevoetbald wordt vandaag? En Zonder, gisteren, ook al, ja, ja, gisteren ook al. Ja, gisteren weet ik maar dus, vandaag. Luisteraars, het wordt tijd voor even een update... ten aanzien van de Eredivisie. Afgelopen zaterdag is gespeeld de Graafschap tegen AZ. AZ wist weer eens te winnen. 3 tegen 1. Roda JC ontving NEC. En het was een, aan het eind een brilstand. 0 tegen 0. FC Twente ontving een Ajax. En de reacties waren na afloop ja, niet al te vleiend te voor Ajax. Uh, het eindigde in een 2 tegen 2. SC Kambuur ontving PSV. Nou, het had een doelpunt, een festival. SC Kambuur 0, PSV 6. En la de laatste wedstrijd op de zaterdag was Pek Zwolle ontving Excelsior. En het werd een eclatante overwinning voor Pek Zwolle. Wat? 3 Wat? tegen 0. Wat? Eclatant. Praat Nederlands Want met mij. mij. <laughs> Dat dacht ik al. <laughs> Goed, uh, ik had u al aangegeven, El Clasico der Lage Landen... die begon vanmorgen om, uh, vanmiddag om half 1... FC Groningen ontving thuis SC Herenveen. En de eindstand daar was 3 tegen 1. Dan zijn er een tweetal wedstrijden begonnen om half 3. En daar hebben we de tussenstanden van Feyenoord ontvangt. Willem 2, momenteel nog een 0-0 stand. En dat geldt ook voor Ado Den Haag thuis tegen Heracles. Almelo 0 tegen 0. En om kwart voor vijf krijgen we de klapper van de dag. Niets minder dan FC Utrecht ontvangt Vitesse. We houden u op de hoogte.